8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Doden en gewonden bij gevechten in Cairo. Kamp wil uitzendbureaus registreren en nieuw planetenstelsel ontdekt. Op het Tahrirplein in Cairo hebben aanhangers van president Mubarak... vannacht geschoten op anti-regeringsbetogers. In de rechtstreekse uitzending van de Arabische nieuwszender al Jazeera waren minutenlang schoten te horen. Volgens ooggetuigen zijn er zeker vier doden en dertien gewonden. De zender Al-Arabiya meldt dat al het Egyptische leger mensen heeft opgepakt. Maar of het aanhangers of tegenstanders van Mubarak zijn, is niet duidelijk. Op het plein is het de hele nacht onrustig geweest. Maar op dit moment lijkt het geweld iets geluwd. Vicepresident president Suleiman deed gisteravond een dringende oproep aan de betogers om naar huis te gaan. Hij zei dat het regime hun boodschap heeft begrepen. Maar duizenden betogers bleven op het Tahrirplein. Ze raakten af en toe slaags met Mubarak-aanhangers en er werd met stenen en molotov cocktails gegooid. Buitenlandse journalisten op en rond het plein werden mishandeld door Mubarak-aanhangers. Sommige journalisten werden gearresteerd nadat ze waren mishandeld. Op het plein in het centrum van Cairo woeden ook enkele branden. Er werden auto's in brand gestoken, net als een gebouw vlakbij het Egyptisch Nationaal Museum. Minister Kamp wil een registratieplicht voor uitzendbureaus, dat zei hij in het tv-programma Nieuwsuur. Met een registratie is het makkelijker om malafide uitzendbureaus aan te pakken. Bedrijven die personeel inhuren via zo'n uitzendbureau moeten sluiten als ze voor een tweede keer tegen de lamp lopen, zei Kamp. Vorig jaar controleerde de Arbeidsinspectie duizend uitzendbureaus. Een kwart daarvan bleek niet te deugen. Zo werd er niet volgens de CAO betaald. Of werden er hoge bedragen ingehouden voor huur en illegale boetes. Van die praktijken zijn vooral Poolse werknemers de dupe. Op de A67 bij Eindhoven is vannacht een oplegger vol nieuwe auto's gekanteld. Dat leidde tot een ravage, doordat volgens de politie de auto's bovenop de oplegger werden gelanceerd en op de weg terecht kwamen. Dat gebeurde tussen Geldrop en knopen Leenderheide. Niemand raakte gewond. De weg was een tijdje gedeeltelijk afgesloten. Waardoor de oplegger kantelde is nog onduidelijk. De politie heeft gisteravond op de A7 bij Hoorn een spookrijder opgepakt. De man van 27 was in zijn woonplaats Heer Hugo Waard doorgereden... nadat hij een meisje van haar scooter had gereden. Het meisje van 17 brak haar been. Ze werd in bewusteloze toestand naar het ziekenhuis gebracht. Op de A7 kwam een vrouw door toedoen van de spookrijder tegen de vangrail terecht. Ze raakte niet gewond. De politie sloot de snelweg bij Hoorn af en kon de man even later tot stoppen dwingen. Waarschijnlijk had hij drugs gebruikt.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 Bij Barcelona heeft oud-PSV'er Ibrahim Affalai voor het eerst gescoord. Hij deed dat in de bekerwedstrijd bij Almeria. Afalai speelde begin vorige maand zijn eerste wedstrijd voor Barcelona. Dan is weer nog bewolkt. In het zuidoosten nog wat regen. En vanuit het noordwesten geleidelijk overal droog en opklaringen. En vanmiddag is er zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Morgen onstuimig herfstweer. Aan zee een stormachtige zuidwestenwind. En ook de dagen daarna blijft het onstuimig, regenachtig en zacht. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits pakt wat drukker uit dan gebruikelijk. 220 kilometer file staat er nu. Lange files op de A2 van Den Bos naar Amsterdam. Tussen Afrit Evelingen en Maarse 16 kilometer. A9 ook maar Amstelveen. Tussen de knopen de Bevenwijk en Raasdorp 13 kilometer. Daar is bij knopen de Raasdorp een reisrook dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, bij Zevenaar nog drie kilometer na een aanrijding. Daar is de rechterrijschok dicht. Daardoor is het ook wat vastgelopen op de A18 Varsenveld richting Zevenaar. Voor Knopend Ouddijk twee kilometer. Ook een aanrijding op de a 15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Ochten en Echtelt staat drie kilometer. En op de A28 Hogevenen richting Zwolle ook een aanrijding. Tussen de wijk en Alfred nieuw 9 negen kilometer. Er reden vijf auto's tegen elkaar. De linkerrijschok is dicht.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, het was een zeer onrustige en gewelddadige nacht in Cairo. Maar niet alleen daar, ook in Hoekada... laten Mubarak-aanhangers van zich horen. We bellen zo met Samira Adena in de badplaats aan de Rode Zee. We beginnen natuurlijk in het centrum van Cairo... waar demonstreren en verslag geven over het wel heel erg lastig wordt. Die gevechten in Egypte blijven maar doorgaan na een onrustige nacht. Livebeelden van het plein laten zien dat groepen demonstranten... nog steeds stenen gooien naar elkaar op dat Tagierplein in Cairo. Vannacht uh, was het zeer onrustig. Er is uh, geschoten. Volgens de minister van Volksgezondheid zijn er uh, vijf mensen omgekomen. Ik weet niet of we even kunnen luisteren naar uh, bijvoorbeeld... Uh, de beelden die Al Jazeera op dit moment uitzendt. We zien daar... Uh, wat mensen op het plein lopen. En af en toe zie je dan dat er eentje bukt. en een steen opraapt. en hem over het hek heen gooit. Zoals op dit moment. waar die dan landt, dat zien we niet. We gaan eventjes naar correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat heb jij meegekregen van de onrust vannacht? Uh, nou, dat het op een gegeven moment. Uh, het, het schieten uh, veranderde. De hele avond hoorde je uh, schoten. En dat leek toch uh, vooral het geval te zijn. de militairen die in de lucht schoten. ...om uh, uh, mensen van zich af te houden. Maar op een gegeven moment begon het schieten anders te worden. Uh, automatisch geweervuur. En, en waren er ook berichten dat er geschoten werd op de demonstranten op het plein. Dat was toch echt wel een ander uh, uh, verhaal dan uh, gistermiddag en gisteravond. We komen hier berichten binnen, Sander, dat het leger toch actief aan het worden is. Arrestaties heeft uitgevoerd. Heb jij dat ook gezien? Heb ik niet gezien vanaf het punt waar ik sta. Wel gehoord inderdaad. En wat je wel kon horen is dat er gewoon uh, uh, uh, eenheden zich verplaatsen. Hè. Dus als een tank of een panzervoertuig rijdt. En dat is uh, in de loop van de nacht ook wel begonnen. En ja, ik heb nog niet het idee dat er grote, uh, serieuze hoeveelheden uh, nieuwe tanks worden aangevoerd. Maar ja goed, dat weet je dus niet. Wat het leger op dit moment van plan is, hebben we eigenlijk nooit geweest. En dat is nog steeds aan de orde. Ja. Wat weet je over het aantal doden? Want we krijgen berichten van de staatstelevisie... binnen dat er vijf mensen zouden zijn omgekomen afgelopen nacht... en zo'n 800 mensen gewond zijn geraakt. Nou ja, het aantal gewonden denk ik, ligt uh, vele malen hoger. Al was het maar door uh, de stenen en de cocktails die over de weer zijn gegooid. Uh, het aantal doden is inderdaad ook voor de 5. vijf. Okay. Ja, een kritisch punt daar aan, de, aan het uh, Tahirplein is het Nationaal Museum. ook. Hè. Eerder werd daar ingebroken. Ja. Hoe, hoe is het daar nou mee? Heeft, houdt dat stand? Dat, dat houdt... Ik ga er ook vanuit dat het leger daar uh, toch nog altijd wel een cordon omheen vormt. Maar op een gegeven moment stonden twee groepen van demonstranten, dus Pro en Conga, die stonden uh, elkaar te bekogelen in de tuin van uh, het Nationaal Museum aan de voorkant, dus bij de hoofdingang. En uh, daar waren ook molotovcocktails bij, dus de hele nacht bestond de angst dat uh, dat op een gegeven moment mis zou gaan, dat het, het gebouw in brand zou staan. Uh, dat is in elk geval niet zo, hoe het er binnen uitziet, want er zijn ook mensen gesignaleerd op het dak die vanaf het dak met dingen naar beneden gooiden op de demonstranten. Dus hoe het er van binnen uitziet, dat weet ik niet. Want we hebben natuurlijk wel eerder gezien dat er uh, plunderingen hebben plaatsgevonden. En zou je dan nu kunnen zeggen dat na die onrustige nacht... en die hevige veldslag gisteren er ja, sprake is van een status quo... even op, op dat plein? Want wat ik net al zei, je ziet uh, ja, dat mensen af en toe een steen naar elkaar gooien... maar bijna, bijna achterloos op dit moment. Ja, op dit moment is het ook heel rustig. Ik kijk aan de andere kant op en ik zie op uh, de weg langs de Nijl... En de brug zie ik ook wel weer verkeer. Ik zie zelfs een stadsbus rijden. Dus uh, in hoeverre dit even een, een, een stilte voor de storm is... ...het valt nauwelijks in te schatten. Ja, dit, ga er eigenlijk maar wel van uit. Want uh, het kan nauwelijks zo uh, voortduren. En ik begrijp ook van de, uh, van de Egyptische staatstelevisie... ...dat ze zeggen, toch steeds harder... ...dat dit dus buitenlandse elementen zijn die uh, hier zich roeren. En daarmee richten ze dus de woede van de Promobarak-aanhangers de staatstelevisie zich op richt, richten ze hun woede toch ook op buitenlanders. Dus in hoeverre het voor ons mogelijk wordt vandaag om uh, te werken, ook nog maar een beetje te bezien. Ja, hoe, hoe was dat werken de afgelopen tijd, afgelopen uren? Gisteravond was jij natuurlijk ook daar. Uh, lukt het nog? Uh, nou, dat lukt in moeizaam, omdat uh, men gewoon opgefokt is sowieso. In opgefokte situaties is het altijd lastig werken, omdat elk vreemd element dan... Uh, uh, vijandig behandeld kan worden. En het is vooral die onzekerheid. Dus als je op een gegeven moment uh, weet wie waar staat... dan kun je nog overwegen om daarin te begeven. Maar als dat zelfs onduidelijk is, dan uh, wordt het wat vervelender. En je ziet ook... Uh, uh, ja, goed, ze zenden de beelden graag uit. Want het zijn spectaculaire beelden. Maar CNN, BBC, Al Arabië, ja, allemaal zijn ze belaagd door demonstranten. En goed, de, ook hier in het hotel zitten uh, journalisten, ook Nederlandse journalisten. En we hebben allemaal wel verhalen. Maar het is nog altijd niet dat je in elkaar geslagen bent of uh, erger. Nou, doe toch maar voorzichtig aan, Sander. Ik zal het proberen. We horen van je later vandaag. Sander van Horen in het centrum van Cairo. Het is niet alleen onrustig uh, in Cairo. Uh, we hebben al eerder gemeld dat het in Suezo is en in uh, Alexandrië. Maar wat dacht u van de balplaats Hoergada? Gisteravond spraken we daar al eventjes met Samira Adena. Um, goedemorgen. Goedemorgen. Van Adena, hoe is de nacht geweest? Ja, het is op zich uh, rustig verlopen. Het is, uh, ze hebben vanaf middags 12 uur tot s'avonds een uur of 12 uh, uh, gedemonstreerd. Allemaal pro-Mubarak. Nou, de verwachting is dat dat ook rustig blijft, omdat de mensen die. Anti-Mubarak zijn gewoon uh, opgepakt worden. Nee, nee. Dus die zie je nu niet, die kun je ook niet zien. En die durven ook eigenlijk uh, niet te demonstreren. Deze organisatie, de, de pro-Mubarak de, de, de pro demonstranten... dat is georganiseerd door de hoteleigenaren, de managers, de winkeliers... Um, de politieagenten die meelopen in Burger. Uh, en deze mensen worden niet tegengehouden zoals afgelopen vrijdag de anti-Mubarak-demonstranten wel werden tegengehouden door de politie. Hmm, ja. Dus uh, je ziet duidelijk een verschil. Ja, u... Er zijn wel wat, wat belangen hier in Hurghada natuurlijk. Ja, u zit in het toeristenbedrijf. Waarom uh, doen ja. hotel-eigenaren daaraan mee willen? Zijn geen verandering? Nee, zij zijn uh, heel blij met Mubarak... omdat uh, volgens hun heeft hij het toerisme zo uh, opgezet. En, uh, en er zit hier natuurlijk ook veel geld. En, en de rijke uh, rijk, uh, Egyptenaar... Het gaat goed mee met de regering van, ja. uh, van Mubarak, hè. Die, die, draai, die draait goed. Dus de, ja, die, zijn, die willen helemaal niet dat Mubarak weggaat, want uh, ze worden goed onderhouden hier. Zijn er nog toeristen op dit moment eigenlijk in Hoekade? Want wij begrijpen dat niet uh, dat Nederlandse toeristen zijn weggehaald, maar dat bijvoorbeeld de Duitsers er nog zitten. Ja, de Duitsers zitten er nog, de Engelsen zitten er nog. En, uh, en gedeelte van, uh, van de Russen. Maar ik heb van mijn collega's begrepen die met uh, de Russen en Duitsers werken, dat, uh, dat daar toch ook wel stappen worden onder, uh, ondernomen. Ja. Over de Engelsen heb ik nog helemaal niets gehoord. Ik geloof dat die nog gewoon uh, mogen blijven. Ja. ja, want hoe zit het? Kunnen zij nog uh, van het hotelterrein of het resortterrein af? Uh, wat doet u zelf bijvoorbeeld? Kunt u naar buiten? Nou, ik heb gisteravond besloten om binnen te blijven, ook omdat wij constant sms'jes van het leger krijgen. Wij hebben hier geen sms-verkeer meer al een week niet meer. En het enige sms'jes wat binnenkrijgen is van het leger om kalm te blijven en niet naar buiten te gaan zaken. Maar U, u krijgt sms'jes van het leger? Ja, ja. Hoe gaat dat in zo'n werk? Wie hebben uw nummer of? Ja ik, denk, ja, ik weet niet hoe dat vind ik. Dat ja, vindt dat, is ding, dat ze heel veel onder controle hebben. Ik, uh, ik, kan, niet sms ik kan geen andere sms'jes ontvangen, behalve die van het leger. En dan staat, daar staat dan in, uh, blijf binnen, ga niet naar buiten, uh, uh, doe voorzichtig. Ja, precies. Hm. precies. Dus um, ja, de, ik denk dat de toeristen die bijvoorbeeld in die zitten... of in El Guna, dan zit je zo ver weg van het centrum. Dan, en als je dan gewoon op je terrein blijft, wat heel veel mensen ook doen... Ja, dan merk je daar natuurlijk weinig van. Nee. Maar vergeet niet dat, dat, dat wij nu weinig toevoer krijgen. He, de gisteren heb ik nergens benzine kunnen krijgen, bijvoorbeeld. De, de, de supermarkten hebben veel leegenschappen. wat betreft brood, water, melk, eieren. Um, we kunnen niet pinnen. Er is, uh, gisteren zijn de twee banken uiteindelijk nog opengegaan. zodat je even snel wat geld kon opnemen en uh, uh, wat kon pinnen. Maar je moet echt op zoek. ...op zoek naar benzine en op zoek naar een pin waar misschien nog wel geld uitkomt. Ja, waarom, waar, dus ja, of... waarom bent u er nog? Ben, ik ben er nog, ja. Ja, nee, waarom nog? Waarom gaat u niet weg? Waarom ik niet weg? Omdat ik hier al 6,5 jaar woon. Ik ben met een Egyptenaar getrouwd. Dan is het niet zo makkelijk. Nee, dat vind ik moeilijk. Ja. Uh, mijn hart... Uh, ik ben toch wel een beetje half-Egyptisch geworden. Ik vind het erg moeilijk om nu... Niet... Al weg te gaan. Ja. Maar als het echt. Wij, wij maken ons ook wel zorgen, natuurlijk. En aanstaande vrijdag verwachten ze natuurlijk weer een grote demonstratie in Cairo. En als dat. Dan weet ik niet of het hier ook stil gaat blijven. We moeten even kijken wat, wat het gaat brengen. Nu heeft de politie en, en, en het leger het hier. Uh, ja, onder controle is misschien een te vriendelijke ja. woord. Dit, hè. Ze zijn eigenlijk heel erg heftig aanwezig. En. Uh, Zolang niemand zijn mond durft open te doen, zal er hier geen, zal er hier geen rellen uit, uh, nee. uitbreken. Nee, mevrouw Ardena, ja. sterkte ermee en Dank bedankt voor wel. uw verhaal. Heel graag gedaan. Goedemorgen. Na de overstromingen had Queensland, Queensland vannacht met de orkaan Jazi te maken. De schade lijkt mee te vallen. We gaan zomaar eens even horen hoe um, mensen het beleefd hebben. Eerst naar Jolande van der Velden voor de verkeersinformatie. Um, redelijk druk of niet? Ja, behoorlijk ja. wel. 240 ja. kilometer vooral richting Amsterdam. Dat is goed te merken op de A7, hoorn richting Zaandam. Tussen Burmurent Noord en knopend Zaandam 11 kilometer. Aansluitend dan op de A8 uh, richting Amsterdam voor het knopend Koenplein 5 kilometer... Ook veel de vertraging op de A9 Alkmaar Amselveen, Langzaam rijden tussen knoopend Beverwijk en de Alfred Haarlem-Zuid. De aanrijding op de A15 in Rotterdam richting Gorkum... tussen papendricht de oost 6 kilometer. Daar is de linker dicht. dicht. De aanrijding met vijf auto's op de A28 Hogeveen richting Zwolle. Tussen de Wijk en de alwit nieuw 9 kilometer. Inmiddels zijn daar de reishok weer vrij. Daardoor is wel wat vastgelopen op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel... voor knoopend Langhorst 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Marco Robin Visser is de hele ochtend al op de afsluitdijk. Halverwege is die bij het monument in de lunchroom. We horen al lunchroomgeluiden, Marco Robin. Het gaat over de 130 km per uur op de afsluitdijk. Wij horen weliswaar positieve reacties. Mensen zijn wel blij met die 69-seconden winst. Maar niet heel blij. Een, be een beetje blijft. Beetje Zullen we het daarop houden? <laughs> ik hoor, ik ben hier net, sprak net met meneer Jongbloed van de lunchroom. Die vertelde mij vanmorgen... als ik hier langs de afsluitdijk kijk... zie ik allemaal bloemetjes bloeien. Dus van de uitlaatgassen heb, heeft de natuur hier geen last. Nee, zeker niet. Nee. Als je ziet dat het bloeitijd is... hoe die, hoe die dijk erbij ligt, is gewoon geweldig. Daar gaat niks van dood. Daar gaat niks van dood. Nou, we gaan het straks even aan meneer Verhaak vragen van Milieudefensie. Hier nog even aan een voorbijganger. Hoe hard heeft u gereden vanmorgen? Ja, ik heb niet zelf gereden, maar oh. we hebben keurig netjes ons onder 120 gehaald. Toch maar 120? Ja, we hebben het nog netjes gedaan. En wat vindt u ervan dat het straks wat meer mag? Ja, ik vind het prima. Ja? Dus het leent zich ervoor om door te rijden hier, inderdaad. Ja, nou is het wel zo, voor de mensen die die dijk een beetje kennen... het begint met 70 km per uur, dan mag je een stukje 120... dan hier bij het monument moet je weer terug naar 100... En dan weer 100. En hier stopt u dan ja. ook nog helemaal. Maar het is dus niet zo dat die hele. aan het eind is het ook weer 70. Ja. Dat dus zijn eigenlijk maar twee stukjes. Het zijn maar kleine stukjes, ja. Het zijn maar kleine stukjes. Ja. Maar goed, je moet een gegeven paard niet in de bek kijken. Wat vindt u van de 130? Ik vind prima. Ja. Eindelijk gebeurt er eens een keertje wat. De regeltjes gewoon overboord. Normaal iedereen 130. Geen enkel punt. Geen enkel punt. Goed, die nemen we mee. Geniet van de koffie. En ik ga even naar meneer Verhaak. Zeg meneer Verhaak, u hoort het. Zullen we even naar buiten gaan? Ja, kijken waar, naar. De, waar de vogeltjes fluiten. want... Daar gaat het tenslotte om. 130 heeft niet alleen maar voordelen, wat Milieudefensie betreft volgens mij, maar ook wel degelijk nadelen. Ja, het is uh, slecht voor het milieu, het uh, kost bakken met geld en het zal ook leiden tot meer verkeersslachtoffers. Ja. Nou, dat milieu, kijk, ik hoorde net van meneer Jongbloek, die zegt de bloemetjes en de plantjes die bloeien hier wel. Maar dat begrijp ik nog wel, als je harder rijdt, dat je dan meer uitstoot hebt. Maar dat geld, dat moet u mij toch eens even uitleggen. Ja, weet je, um, uh, wegen zijn gebouwd op een maximum uh, snelheid. En als die snelheid omhoog gaat, dan moeten invoegstroken bijvoorbeeld langer. De rijstroken moeten breder. Dan moeten aanpassingen aan de signalering. Het asfalt zal uh, sneller slijten, want sneller rijden betekent meer slijtage. Nou, dat kost honderden miljoenen guldens Of ja. uh, euro's. Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. In ieder geval gulders, ja. Zul we zullen dus even naar dat asfalt toelopen. Want ik hoorde vanmorgen in de lunchroom hier bij het monument dat het asfalt nogal slecht is en dat er misschien eerst wel een nieuwe laag op moet... voordat we hier 130 mogen rijden. Ja, ik kwam hier ook aanrijden. Sowieso moet je het eerste stuk 70 rijden, dan een stuk 100, en dan een stuk uh, 70. Dus uh, ik snap niet hoe het kan uh, hier binnen twee maanden. <laughs> maar uh, ja, wat ik al zei, harder rijden betekent snellere slijtage van, uh, van het asfalt. En dat is duur. En dat is duur. Nou ja, we zullen zien uh, wat het wordt, Marcel en Lara. Ondertussen is het hier bij het monument... In ieder geval een goed koffie drinken. Als de mensen mee willen praten, kom vooral bij me langs. En uh, niet te hard rijden. Mark-Robbie Visser op de afsluitdijk. Halverwege als ik iets te hard rij, soms, heel af en toe... dan hoor ik altijd wel zo'n raar bijgeluid in de tank. En dat is... Een slurpend... slurpend geluidje. Van hij loopt hij leeg. Hij loopt leeg. Je hebt een mm -hmm. diesel? Diesel, okay. ja. Denken langs de snelweg is um, toch weer duur aan het worden. Hè? Nu kost een liter benzine, heb het dan even over benzine, 1,63 euro. Maar ook diesel is, uh, is duurder. Daarvan is meer van de helft accijns en BTW. Hoe zit dat? Staatssecretaris Frank Bekers van Financiën. Simpelweg vanwege het feit dat er nog onvoldoende concurrentie plaatsvindt... tussen de benzinestations op het hoofdwegennet... en de benzinestations na de afslag van de snelweg. Dus er komen bordjes die ons daar naartoe gaan wijzen? Nou, minister Verhagen heeft toegezegd... om dit met zijn collega van Hagen van mobiliteit te bespreken. Want het zou wel goed zijn dat mensen erop worden gewezen... dat er natuurlijk meerdere mogelijkheden zijn. En nu weet je het vaak niet omdat je niet altijd in die buurt komt? Je weet niet of daar een tankstation is. Veel automobilisten, althans automobilisten die veel op de weg zitten, die weten natuurlijk wel waar ze terecht kunnen langs de snelweg. Maar dat weet lang niet iedereen. En het zou goed zijn dat iedereen weet van waar kun je voor welke prijs tanken. En dan kun je zelf uitmaken of je het de moeite waard vindt om daarvoor om te rijden of niet. Wie is er nu schuldig aan dat die prijzen zo hoog zijn in Nederland, de allerhoogste in Europa? Kijk, in elk land kent men andere aspecten die de concurrentie beïnvloeden. Noem een voorbeeld. In Frankrijk zijn het hypermarchés die met benzineprijzen stunten. Dus die uh, geven misschien nog wel een stukje kruissubsidie op die benzineprijzen. Uh, om de mensen naar de supermarkt te lokken. Ja, dat uh, trekt natuurlijk zo'n hele markt omlaag. En dat is prettig voor de Franse consument. In Duitsland uh, wisselt het van plaats tot plaats, of van tijd tot tijd. In België zie je dat er maximumprijzen zijn. Maar dan kruipt de prijs ook vaak snel tegen het maximum aan. En in Nederland zie je ook een heel uh, gevarieerd beeld. Uh, ik woon zelf in een grensstreek. En je ziet dat daar dus ook veel meer met benzineprijzen wordt, uh, wordt gestund dan bijvoorbeeld in de Randstad. Dus het hangt af van tijd tot tijd, van plaats tot plaats. En het zou mijn liefding waard zijn als dat er gewoon een goede concurrentie was tussen enerzijds de tankstations uh, her en der in het land en die van het hoofdwegennet. En uh, ja, uiteindelijk moet de consument stemmen met de voeten en daar tanken waar dat hij het fijnste vindt. Beste kwaliteit of uh, goedkoopste prijs, dat is aan de consument. Maar de pomphouder die zegt zelf hou ik er maar zo'n zes tot acht cent aan over. Dus waar blijft het geld? Wie profiteert het meest? Nou, een deel blijft natuurlijk hangen bij de oliemaatschappij. Maar die moet natuurlijk toch ook veel kosten maken om het van olie tot benzine te raffineren. Om het tot de plek op de plek van bestemming te brengen. Om allerlei faciliteiten op zo'n tankstation te organiseren. Je ziet dat onbemande stations, dat dat waar verder geen faciliteiten zijn. Daar is de benzine weer wat goedkoper dan op een tankstation waar je allerlei andere dingen ook nog kunt doen als uh, automobilist, dat zul je wel moeten betalen. Nou, en uh, verder is het zo dat er ook een belangrijk deel, dat, uh, dat zit in de accijns. Sterker nog, u verdient het meest aan mijn liter. Nou, het meest uh, uh, zou ik niet willen zeggen. Maar is het niet heel veel, 72 cent accijns en dan uh, met de btw erbij 85 cent? Nou, dat is behoorlijk fors, maar vooralsnog heb ik geen enkel plan om de accijns te verhogen... En als je maar dat... ook niet om ze te verlagen? Nee, ook niet om ze te verlagen. Heel simpel. Als je ze zou verlagen, dan uh, zul je extra moeten bezuinigen. U weet wat voor weerstand het in de Kamer al oproept als we 18 miljard bezuinigen. Dus ik, weet niet, ik denk niet dat we uh, de handen op elkaar zullen krijgen om, uh, om nog meer plekken te vinden waar dat we zouden kunnen bezuinigen. Dus dat betekent dat je andere belastingen moet verhogen. Daar kiezen we niet voor. We zeggen automobilist is geen melkkoe. Maar ik zie op dit moment geen uh, financiële ruimte om de accijns te verlagen. Daar kan er dus niks aan doen. Staatssecretaris Weker Peter Blok, sprak met hem. Vijf van half negen. Australische provincie Queensland maakt vanochtend de schade op die orkaan Yazi heeft veroorzaakt. orkaan raasde met windsnelheden tot 300 km per uur over het land. Bijna 10.000 mensen moesten in de stad in Cairns hun huizen verlaten. En op in Cairns op vakantie was, is 3FM-collega Roosmarijn Rijmer. Hallo. Goedemorgen. Ben je weer op vakantie? Nee, absoluut niet. <laughs> Ik uh, ben net een rondje door het centrum van Cairns aan het lopen en uh, gelukkig mochten we de shelter weer uit vanmorgen uh, nadat het orkaan klaar was. Want uh, de schade valt in deze stad gelukkig heel erg mee. Het had uh, veel erger moeten zijn, maar de orkaan heeft besloten net even een stukje zuidelijker te gaan, waardoor hier uh, de schade heel erg is meegevallen, veel ongewaaide bomen. Spoorlijnen kapot, zooi op de weg, ingeslagen ruiten door rondvliegend puin. Maar dat is allemaal materieel. Er is niemand gewond geraakt. Uh, omdat iedereen goed heeft geluisterd naar de aanwijzing eigenlijk van, uh, van de regering hier. En gewoon in shelter is gegaan. Ja, nou, dat, is, dat is goed nieuws, Roosmarijn. En ik zie een foto die je getwitterd hebt, uh, volgens mij gedurende uh, de nacht in Nederland. Zag er gezellig uit in het shelter? Oh, uh, de haringen in een ton. Dat was echt verschrikkelijk. Ik hoop zoiets nooit meer mee te maken, maar goed, wat moet dat moet en ik zat veilig. Van de orkaan zelf heb ik dan de hele tijd het geluid van een straaljager die opstijgt, meegemaakt, vier uur lang en daarna begon het gelukkig weer wat af te nemen. even mm -hmm. verder zit je het maar af te wachten. Je kan niet zo heel veel zien, klein nee. beetje naar buiten kijken, zie je de palmboom echt dubbel klappen. En uh, spullen voorbij vliegen, maar ja, je zat gelukkig wel veilig. Dit, ja, uh... en, en ja, ja, op de foto is ook te zien met hoeveel jullie uh, in dat shelter zaten. Hoe, hoe heb je dan geslapen, gewoon op de grond? Ja, hutje, hutje, mutje. Uh, dat is echt verschrikkelijk, dat wil je helemaal niet meemaken. Zo iedereen in je, uh, in je persoonlijke aura en ja, dat <laughs> moet allemaal gewoon kleine kinderen. Er is dus zelfs een vrouw bevallen in mijn uh, centrum ja. echt waar. vannacht. Ja. Ja. Zeg, wat zijn de berichten van iets zuidelijker dan Cairns dan? Wat, wat krijg je daarvan te horen? Is de schade daar veel groter? Ja, veel groter. Er, zijn, er is een belangrijke toeristische attractieplaats. Mission Beach heet dat. Goed strand en ook uh, veel regenwoud met een bijzonder bijna uitgestorven dieren. Cassowary een soort overmaatse kalkoen. Die heeft de volle laag gekregen. En ja. Een op de drie huizen die daar staat is of weg of zwaar beschadigd in de categorie dak eraf. af. En uh, de, daar is uh, de, de verwoesting echt compleet. Wat ga je nu doen? Ga je naar huis of wil je verder? Ja, ik kom net van de supermarkt vandaan. Waar ik uh, van de schappen nog net een paar crackers, wat kaas en wat pesto uh, heb kunnen afhalen. <lacht> dus ik ga avondeten maken en ik ga echt heel erg proberen om morgen naar huis te komen. Okay. Want het is hier gewoon een spookstad. Het ja. is niks meer. Het is geen vakantie hoor. Dankjewel. En uh, sterkte nog?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 De grote man achter de mooiste musicals, Erwin van Lambaard... is vandaag te gast in Coffee Max. En die Coffee Max taart die is getooid met kaarsjes. Want Koos Alberts is jarig en hij is ook aanwezig. En Jeroen Snel, van hem krijgen we het laatste royalty nieuws. Ik hoop dat u erbij bent zo dadelijk Nationaal van 10 uur op Nederland 1. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Puurgevecht tussen aanhangers en tegenstanders Mubarak en nieuw planetenstelsel ontdekt. Het is bijna half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Een onrustige nacht in Cairo, Egypte, op het Tahrirplein waren gevechten tussen aanhangers en tegenstanders van president Mubarak. En er werd ook behoorlijk geschoten. Zoals te horen in een live-uitzending van de Arabische nieuwszender Al Jazeera.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 En waren er waren ook berichten dat er geschoten werd op de demonstranten op het plein. Dat was toch echt wel een ander uh, verhaal dan uh, gistermiddag en gisteravond. Volgens ooggetuigen zijn er zeker vier doden en dertien gewonden. De zender Al-Arabiya meldt dat het Egyptische leger mensen heeft opgepakt. Maar of dat aanhangers of tegenstanders van Mubarak zijn, dat is niet duidelijk. De zoektocht naar nieuwe planeten in de ruimte heeft weer resultaat opgeleverd. De Amerikaanse astronomen hebben een nieuw planetenstelsel ontdekt. Er zijn zeker zes planeten die zich bevinden rond de ster Kepler-11. En die lijken niet veel op de aarde, zegt docent Sterrenkunde Snellen. Ze hebben allemaal een stuk grotere massa. En dan uh, komt er ook nog bij dat de dichtheid uh, veel lager is... En ja, dat houdt in dat het hier eigenlijk om uh, ja, een soort gasreuzen gaat. En dat komt ook nog bij uh, dat ze vlak bij hun zon draaien. Dus het is er erg, uh, erg heet. En vanwege die hitte is er waarschijnlijk geen leven mogelijk. Het is volgens de NASA het compactste planetenstelsel dat ooit is gevonden. Het stelsel werd ontdekt met de ruimtetelescoop Kepler... die twee jaar geleden werd gelanceerd. En dat werpt dus nu zijn vruchten af tot vreugde van de ruimteorganisatie. Het instrument werkt wonderfully. Het providing data a honderd keer beter dan iedereen.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 Uh, boetes opleggen, Het is, uh, als we de CAO maar wel moeten betalen, gaan de huisvestingskosten omhoog. Er zit maar één, één doel achter en dat is te zorgen dat jullie, maar, jullie mogen alleen mogen werken en vooral je kop houden. Fotograaf Koen Wessing is overleden. Wessing maakte veel fotoreportages over politieke en sociale gebeurtenissen. Hij maakte vooral namen de serie foto's over de staatsgreep van Pinochet in Chili in 1973. En verder fotografeerde hij onder meer de Mei-opstand in 68 in Parijs, de maagdenhuisbezetting in 1969 en de nieuwmarktrellen in 1975. Koen Wessing was al een tijd ziek. Hij is 69 geworden. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weeronline. Het is op dit moment zo'n 3 tot 5 graden en vanuit het westen klaart het steeds meer op. In het oosten en zuidoosten is het momenteel nog bewolkt en nevelig, maar inmiddels is het overal droog geworden. Plaatselijk komt er ook nog wat mist voor. Nou, in de loop van de ochtend klaart het verder op, maar in Limburg duurt het nog even voordat de zon doorbreekt. Vanmiddag dan zien we een afwisseling van stapelwolken en zon en het blijft ook dan droog. Het was zo'n 5 tot 7 graden vandaag. En daarbij staat er een matige aan zee vrij krachtige wind uit het westen. Vanavond draait de wind naar het zuidwesten en neemt dan flink in kracht toe. Vooral vannacht gaat het hard waaien. In het binnenland komt dan een vrij krachtige wind te staan. Aan zee mogelijk een stormachtige wind, windkracht 8. En daarnaast gaat het ook weer regenen. De minimumtemperatuur valt vanavond al en ligt rond 2 graden. Vannacht wordt het enkele graden warmer. Morgen, dan doet het weer herfstachtig aan. De dag verloopt dan onstuimig, bewolkt en regenachtig. En het wordt dan een graad of acht. Ook in het weekend is het eerst nog onstuimig... en later wordt het wat rustiger. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 240 kilometer file. De meeste vertraging zit bij Amsterdam en bij Utrecht... Wat opvalt is de lange file op de A7 Hoornzaandam. Het is langzaam rijden tussen Purmerend Noord en Knopend Saandam over 18 kilometer. Aansluitend op de A8 richting Amsterdam vanaf Krommenie tot aan Knopend Koenplein 7 kilometer. Een aanrijding op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost 7 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En ook was er een aanrijding op de A28 Hoogeveen richting Zwolle Tussen de wijk en Stappers nog 8 kilometer, maar de weg is daar weer vrij. Goedemorgen, het is vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De druk van de internationale gemeenschap op Mubarak om te vertrekken neemt toe. We kijken in de regio en daarbuiten voor de reacties op de ontwikkelingen in Egypte. Eerst maar eens naar Israël. Dat sloot in 1979 een vredesverdrag met Egypte. Oud-Israël-correspondent Shifra Hersberg volgt de reacties in Israël voor ons. Shifra, hoe kijken ze in Israël naar uh, Egypte en de situatie daar aan? Nou, men is in de eerste plaats erg bezorgd en uh, buitengewoon uh, ongerust welke kant het uh, daarop zal gaan. Israël heeft natuurlijk eigenlijk alleen maar te uh, verliezen in de relatie met Egypte. Zoals je zelf al zei, sinds uh, 1979 is er een vredesverdrag. En men is natuurlijk toch erg bang dat dat onder druk zal komen te staan. Aan de andere kant, als je natuurlijk de enige democratie in het Midden-Oosten tot nu bent, dan moet je uh, een democratische ontwikkeling in de buurlanden toejuichen. Dat wordt ook officieel gedaan. President, uh, Premier Netanyahu heeft dat gisteren ook gedaan. Hij heeft gezegd, een democratisch Egypte is geen bedreiging voor vrede, in tegendeel. Maar uh, men is toch voornamelijk uh, bezorgd. Waar is men dan zo bezorgd voor, Shifa? Nou, er zijn twee ontwikkelingen mogelijk. Eén op de korte termijn en één op de lange termijn. Uh, men is erg bang dat op de lange termijn... er toch een soort uh, islamitische machtsovername zal zijn... waardoor uh, dat een soort Iran of Hamas in uh, Egypte ontstaat. En uh, daar zitten ze in Israël niet op te wachten. Ze zijn bang voor het extremisme dat eventueel uh, ja, zeker. Uh, en uh, op de korte termijn is er natuurlijk uh, de, de Gaza-strook. Egypte bewaakt die grens met de Gaza-strook... En uh, nu die, de situatie in het land zo onduidelijk is, is ook die grens heel onduidelijk. En men is erg bang dat allerlei elementen van die chaos gebruik maken om de Gazastrook binnen te gaan. Hm. Hoe is de stemming daar dan? Hoe reageren ze in de Gazastrook en ook op de westelijke Jordaanover? Nou, in de Gaza-strook uh, hoor ik geluiden dat met name jongeren... morgen de straat op zouden willen gaan om uh, juist te protesteren tegen het Hamas-regime. Dus uh, een soort van overslaan van, van die revolutie. In uh, de Palestijnse autoriteit, ja... kijk, uh, president Abbas is erg afhankelijk altijd geweest van Mubarak. Als die wankelt, dan wankelt uh, Abbas, die toch al zwak is, wankelt mee. En verder, ja, als daar een opstand zou komen... dan uh, dat die zich misschien toch eerder tegen de Israëlische bezetter richtte dan tegen het eigen regime, hoewel ook het laatste mogelijk is. Hmm. Oké, okay, Sivra, dank je wel uh, voor zover. Dan door naar Frankrijk, een land met veel invloed in de Arabische wereld. Het heeft natuurlijk alles te maken met het uh, koloniale verleden van Frankrijk. Frank Genoud in Parijs. Frank, um, ik kan me voorstellen dat het bij jou met veel aandacht wordt gevolgd allemaal. Ja, wat er in Egypte gebeurt, is hier al dagen achterin. Natuurlijk het belangrijkste nieuws op radio en televisie. Voorpagina's van krant al dagenlang. Maar als je goed oplet, is er wel een verschil met de volksopstand in Tunesië afgelopen maand. en hoe die werd beleefd door de Fransen. Tunesië was vroeger een protectoraat van Frankrijk. Zeg maar een oud kolonie inderdaad. En er zijn Franse politici die daar geboren zijn. Er is een grote Tunesische gemeenschap in Frankrijk. Er zijn economische en politieke warme betrekkingen. Dus die opstand toen in Tunesië was iets wat veel mensen in Frankrijk ook. Persoonlijk raakte. En opvallend was ook dat politici in Frankrijk bijvoorbeeld heel verbaasd waren dat dit in hun Tunesië kon gebeuren. Nou, Egypte is voorpagina nieuws, maar je hebt niet die persoonlijke betrokkenheid die je bij Tunesië wel had. Nee, uh, we horen niet zo heel veel van regeringsleiders, maar uh, Obama laat zich wel horen, Cameron ook. Sarkozy heeft nog niet veel gezegd, wij hebben hem nog niet gezien. Nee, we hebben hem nog niet gezien, maar we hebben wel kunnen lezen wat hij vindt. Want hij heeft schriftelijke verklaringen uitgegeven. De Franse regering wil democratische verandering zien in Egypte. Net zoals de Amerikanen en Europa dat ook willen. Zei minister van Buitenlandse Zaken Michel aliot marie gisteravond wel op televisie. De minister zegt dat president Sarkozy Egypte heeft opgeroepen gehoor te geven aan de Wens van het volk, aan die roep om verandering, maar wel op vreedzame wijze. En daarmee slaat Sarkozy volgens critici een wat softere toon aan dan bijvoorbeeld de Amerikaanse president Obama, inderdaad. Die veel duidelijker tegen Mubarak zegt: Je tijd zit erop. Frank Renoud in Parijs. Dan door naar China, misschien wat vreemde eten in de bijt. John Veldkamp in Shanghai. Want, John, we bellen ook even met jou omdat wij berichten krijgen dat het nieuws vooral geblokkeerd wordt in China. Klopt dat? Dat is heel wisselend. Ik uh, heb een paar grote uh, Chinese websites uh, geprobeerd, waaronder sina.com. Uh, als je daar toch uh, de woorden Egypt Riot in het uh, ontschrift, dus Egyptische rellen, intikt, word je keurig doorverwezen naar allerlei websites waar alle informatie op staat. Uh, andere uh, websites, puur Chinese websites, die verwijzen door uh, naar links... waar alleen maar eigenlijk de gevolgen voor de beurs uh, van de rellen uh, wordt uitgelegd. Dus het is wisselend. Wat wel een uh, feit is, is dat in hoofdredactionele commentaren... toch uh, de rellen in Egypte, pro ze proberen die af te doen als uh, chaotische pogingen... om democratie op te leggen aan landen die daar nog niet klaar voor zijn. Hè? Nou, dat, dat is natuurlijk helemaal in de lijn met hoe uh, de Chinese uh, machthebbers kijken... naar oplegging van democratie in China. Hè? Die zeggen ook, China is daar nog helemaal niet klaar voor, kan niet, punt. Um, dus wat betreft, uh, verder zijn alle websites, bbc.com, alles is toegankelijk hoor. Dus voor die hele grote groep die ook uh, Engelstalig uh, is uh, in China... is er wel degelijk toegang tot alle informatie. Um, uh, maar wel ook dingen als Twitter, de, de Chinese uh, Twitter, Weibo, die worden wel geblokkeerd. Mm. Maar Joan, um, houden ze daar serieuze rekening mee? Of zijn ze er zelfs misschien nog wel bang voor dat zoiets zou over kunnen slaan en dat het ook in China nog zou kunnen gebeuren... zo'n opstand tegen het regime? Nou, de, kijk, de, de Chinese machthebbers worden door veel dingen bedreigd. Hè. Je, je hebt bijvoorbeeld een ontzettende armoede op het platteland nog steeds. Boeren gaan gebukt onder bittere armoede... en, en grote corruptie door lokale ambtenaren. Uh, nou, stel dat die boeren massaal in opstand komen. Hè, dat is een hele grote macht. Dat gaat over honderden miljoenen mensen. Maar je ziet die mensen maar eens te verenigen... Uh, en met hun weinige middelen uh, kunnen ze ook nog niet echt veel uitvoeren uh, als er niet een, een soort van gemeenschappelijke uh, groep is of uh, nog eens een gemeenschappelijke leider. Maar ook bijvoorbeeld een bedreiging. De Chinese universiteiten die leveren nu jaarlijks tientallen miljoenen academici af... Hè, die hoge verwachtingen hebben, die grote dromen hebben. En daar blijken niet genoeg passende banen voor te zijn. Er is nu zelfs een naam voor die groep mensen, de Ant Tribes. Dat zijn de mierenkolonies. ...omdat ze allemaal massaal naar grote steden trekken in de hoop daar werk te vinden... ...en gewoon aan de onderkant van de samenleving belanden. Nou, als die zich gaan roeren, hè, dat zijn natuurlijk wel mensen die zich makkelijk weten te verenigen... ...en die ook toegang hebben tot alle media, maak je borst dan maar nat. Um, uh, maar er is één groot verschil natuurlijk tussen China en Egypte. In Egypte heeft de tijd heel lang stilgestaan, maar China heeft de afgelopen jaren zo'n grote sprong voorwaarts gemaakt... Uh, op economisch gebied. Uh, een heel veel mensen zijn er zoveel beter aan toe dan uh, 30 jaar geleden. Dat uh, ja, de sociale onrust nog niet om de hoek loert, voor mijn gevoel. Joan Veldkam vanuit Shanghai over de reacties in China over de onrust in Egypte. Ook nog maar even naar Rusland. Want eh, Nederlanders op vakantie in Egypte zijn inmiddels teruggehaald uit vrees voor het geweld. Nou zo niet de Russen. Iedere dag vertrekken nog steeds vele vliegtuigen van Moskou naar de Rode Zee. Naar de badplaatsen. Voor vakantiegangers die de Russische winterse kou inruilen voor zon. En ja dus ook onrust in Egypte. Zometeen om negen uur gaat het volgende vliegtuig van Moskou naar Sharm el-Sheikh. Gewoon alsof er helemaal niets aan de hand is in Egypte. Er is ook niks aan de hand, zegt André. Met zijn hele familie heeft hij tickets gekocht naar Sharm el Sheikh al maanden geleden. En nu gaat hij ook. Hier is het koud, zegt hij. Egypte, we komen eraan. En nu is hij ook direct van de studie. Сергей, здравствуйте. De Nederlandse toeristen weten niet hoe snel ze Egypte verlaten moeten. Maar de Russen gaan nog steeds massaal gewoon op het strand liggen. In eerste instantie nam het aantal Russische toeristen zelfs toe na het begin van de onlusten in Egypte. De tickets zijn lekker goedkoop nu. En aan de Rode Zee is alles rustig, zeggen reisorganisaties. Er is wel een demonstratie in Nurkhada geweest, ja, maar dat is nu allemaal achter de rug. Hier is niets aan de hand. Zo meldt ook de correspondent aan de Rode Zee. Luchtvaartmaatschappijen moeten mensen met tickets vervoeren, zeggen de toeristenorganisaties. De officiële instanties raden reizen naar Egypte inmiddels af en bieden de reizigers aan terug te komen naar Rusland. Maar de Russen gaan niet alleen nog steeds naar Egypte. Zij die daar al zijn, willen ook helemaal niet terug naar Rusland. Meer dan 40.000 Russische toeristen zijn nog op vakantie in Egypte... en nog geen 10% van hen wil de vakantie afbreken en eerder naar huis vliegen. In Moskou is het koud, hier is het prachtig weer... De zee is warm en Cairo ligt 500 kilometer verderop. Het is een veel gehoorde reactie. Toch vinden ze het in Rusland zelf ook wel opvallend dat hun landgenoten gewoon blijven, terwijl andere toeristen wel massaal naar huis gaan. Er werd zelfs over gediscussieerd op de televisie. De Russen laten weer eens zien dat zij de meest onverschrokken toeristen ter wereld zijn, zegt de voorzitter van de commissie van Buitenlandse Zaken van het Parlement een beetje trots. Dat klopt. Iedere Nederlander die wel eens Russen op vakantie is tegengekomen. weet dat ze zich slecht laten zeggen wat ze moeten doen. Er is een avondklok, zegt deze toerist vanuit Sharm el Maar s'avonds in het hotel is het ook heerlijk. Oké, okay. en als het echt nodig is, dan kan evacuatie altijd nog. Maar dat is voorlopig wel het laatste waar ik nu aan denk: de zee lonkt. Gisteren besloot Ruslands grootste de luchtvaartmaatschappij Aeroflot vanaf 6 februari te stoppen met vliegen naar Egypte. Maar ja, een beetje rust die graag naar Egypte wil, laat zich daar natuurlijk niet meer tegenhouden. Dus nog gewoon naar de Rode Zee. Een verslag van Kisha Hekster was dat. Jullie leveren Shell, kwamen zojuist met cijfers. André Menema heeft ze en hij vertelt ze zo dadelijk na de verkeersinformatie bij de AWB. Jolanda van der Velden ook met cijfers en getallen. 235 kilometer file om eentje te noemen. Voor de rest niet al te veel bijzonderheden in deze spits die toch iets drukker uitpakte. Uh, het is nog wat langzaam rijden op de A7 Hoorn richting Zaandam tussen Alfred en Knopend Zaandam. Er komt wel weer wat schot in. Aansluitend op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Kromenie en Knoop en 7 kilometer. Er was een aanreding op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht nog 5 kilometer. Maar alle rijstroken zijn daar weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor negen. 130 kilometer per uur mogen we straks, niet overal in Nederland... maar wel op de Afsluitdijk en daar is onze Mark-Robin Visser. Ja, ik hoor net dat het asfalt misschien er nog wel helemaal niet aan toe is om 130 te rijden. Dat weet ik niet, maar als er nog een laag op moet, dan zijn we niet voor 1 maart klaar volgens mij. En dat was volgens mij toch de bedoeling van die 130, om op 1 maart te beginnen. Zegt meneer Verhaak van Milieudefensie, jullie vinden het natuurlijk geen goed idee. Slecht voor het milieu, meer uitstoot, maar hoeveel meer eigenlijk en hoe reken je dat uit? Een auto die 130 rijdt in plaats van 120, die, die stoot 10% meer CO2 uit. Het broeikasgas waardoor het klimaat verandert. En we hebben de afgelopen jaren met allerlei fiscale maatregelen... het is goedkoper om een auto te kopen die zuinig is... hebben we geprobeerd om, om uh, de uitstoot van CO2 door auto's te verminderen. Nou, als we die, die snelheid verhogen, dan gooi je eigenlijk al het geld weg... wat we geïnvesteerd hebben in het aantrekkelijk maken van schone auto's. Dat heeft u allemaal uitgerekend? Dat hebben we laten uitrekenen. Dat hebben gerenommeerde verkeersbureaus uitgerekend. En uh, ja, uiteindelijk... Uh, willen we met die uitstoot van broeikasgassen omlaag. Die moeten 20% laag zijn in 2020. Dat lukt maar niet met het autoverkeer. En nu gaan we juist sneller rijden. Ik zou zeggen, we moeten langzamer rijden om het milieu te sparen. Nou, we gaan sneller rijden, zegt u. Het is alleen maar hier op dit stukje hier op de Afsluitdijk, hè? Klopt, maar de minister is voornemens op op een derde van de snelwegen in Nederland dat in te voeren. Nou, en dan zal het bij elkaar toch tot enkele procenten hogere CO2-uitstoot leiden. En we moeten juist die andere kant op. Ja. Nou, we zullen zien hoe ver het uh, komt. Wij gaan even hier de, de koffiecorner uh, binnen van uh, het monument. Want hier zitten vast een paar mensen die er misschien wel iets anders over denken. Of die misschien wel gewoon denken van ja, dat milieu van meneer Verhaak, wat heb ik daarmee te maken? Ja, in zoverre heb ik daar geen verstand van. Nee. Alleen dat ik... U bent de beheerder hier van, het, van de koffie? Ik ben koffie? de, de beheerder van, ja. ja. En, uh, ik en u al... kent de natuur hier ook ja. van de Afsluitdijk. Is ja. er natuur? Ik had hier vol met natuur. Die heb je hebt hier de torenvalken, je hebt een buizend... je hebt alle soorten meeuwen, alle soorten vogels heb je hier. Ja. De hele dijk zit vol met muizen, dus die reigers, alles zit hier. Dus hebben... Ja, meneer Verhaak, dat, dat hoor je dan, hè? er is hier zat natuur. Nee, precies, het zal ook geen gevolg hebben voor de natuur hier. Dat, dat zeg ik ook niet. Nee. Het gaat meer om, om het grote mondiale probleem dat klimaatopwarmt. Hoe sneller je rijdt hoe meer CO 2 je uitstoot en we moeten juist omlaag met die CO 2 uitstoot. Op zich is dat logisch, hè? Hoe sneller je rijdt, hoe meer je vieze troep draait je auto. Ja, komt. Dat, Maar ja, de auto's worden ook steeds schoner. Ja, maar ja, nou ja, maar dat de auto's heeft elkaar. Steeds schoner. Ik bedoel, dus ik ik, ik, ik ik zie dat probleem. Niet. De auto's worden steeds schoner, meneer Verhaak. Na de afgelopen tientallen jaren is het eigenlijk niet gebeurd, want de auto's worden ook zwaarder en groter en uiteindelijk komen er ook meer auto's op de weg. Dus, dus die CO 2 uitstoot gaat maar omhoog. Nou ja, god. Zullen ja. ja, we er 125 van maken dan, om, om, om het af te maken? Nee, wat mij betreft gaan we terug naar de 110. Dat lijkt me veel beter. 110? Ja, ik vraag me af hoe het komt dat we zoveel wateroverlast hebben en kou hebben... als die aarde zo opwarmt. Ik bedoel, want wordt het steeds kouder, die winters tegenwoordig. Ja, dat begrijp ik ook de opwarming van de aarde. Dat, ik, ja, sorry, ik heb niet geleerd, ik weet het niet. Ik raak hier helemaal totaal van in de war. Nou goed, kijk, um, je kunt aan het weer niet zien of, de, of het klimaat opwarmt. De afgelopen... Tien jaar waren de warmste uh, ooit en het, de, de tien jaar ervoor waren ook weer de warmste ooit. Wetenschappers hebben duidelijk aangegeven hoe meer CO2 uitstoot, hoe warmer de aarde. En dat leidt tot extremere weersomstandigheden. Aha, extremere weersomstandigheden. Ja, ja dat is in de tijd van, uh, van de mammoet ook. En was, uh, ik denk dat dat ook wel extreme weersomstandigheden geweest zijn. Maar ik, volgens mij was er toen nog geen CO2-toestanden. Uh, Heren, ik ga proberen u te verzoenen met een kopje koffie. Misschien helpt dat. Wie weet. Wie weet. Meneer Verhaak van Milieudefensie, dank u wel. Graag gedaan en uh, we gaan lekker een uh, kop koffie genieten. Nou, ik weet niet of koffie voldoende was. Uh, maar Robin Visser, vanochtend op de afsluitdijk om te kijken of daar uh, 130 gereden kan worden en wat voor gevolgen dat heeft. U hoort hem later weer. 10 voor 9 is het. Provincie Zeeland hield rekening met een chemische ramp in Terneuzen. In de jaren 2005 tot 2008 ging het volgens milieuinspecteurs zo vaak fout bij Chemie Reus, Dow Chemicals in Terneuzen. dat er een ernstig ongeluk zou kunnen plaatsvinden, blijkt het onderzoek van de NOS. groot deel van de incidenten werden veroorzaakt door gebrekkig onderhoud of verkeerde systemen. In een paar gevallen werd alleen door effectief optreden van de brandweer erger voorkomen. Slaggever Gert-Jan Dennekamp ging langs bij de brandweer in Terneuzen. Ik zie hier een uh, kinderglijbaan. Mooi, hè? Ja, we glijden nu nog vanaf uh, de bovenste ligt op uh, de vierde bouwlaag. Gaat, uh, de brandweerman of vrouw die, uh, gaat bij een alarm. Uh, die pakt de glijbaan, die glijdt naar beneden. En komt beneden het hok uit waar zijn kleding hangt uiteindelijk. Nou, binnen twee, drie seconden ben je weer beneden. Ik stap er dus gewoon in. Niet te veel remmen. Het is uh, staal. Even goed gaan zitten. Net als de glijbaan. En het gaat keihard. En nu ben ik er. En dan kom ik inderdaad uit in het hok waar de kleding hangt. Meneer Meijering? Ja? Nu is het uw beurt. Kijk, ik ga het proberen. En dit scheelt ten opzichte van de trap? Ja, echt. dus gewoon echt een halve minuut. Ja, meldt ja, ja, je merkt het, twee seconden. En nu telt in secondes op dit, dit soort momenten. Ja, dat gaat bij ons om seconden, ja. zeker. Ja. Want hoe snel moet u buiten zijn? Eén minuut. En we redden het nu ongeveer in een seconde of vijftig. Snel naar buiten. De afgelopen jaren moest de brandweer een aantal malen uitrukken voor incidenten bij Dao Dankzij snel optreden en soms ook dankzij geluk kon erger worden voorkomen. Maar het zijn wel de incidenten waar we. Ja, waar, maar waarvan wij als overheid zeggen van, ja, die, mo die mogen gewoon niet escaleren. Dat mag niet groter worden, dat mag uh, niet, uh, niet spannender worden dan die kleine lekkage. Uh, en, daar, ja, en, daar, ja, en daarvoor zit je daarop in, uiteindelijk. We kijken nu dus op uh, uh, de stijgers waar de schepen binnenkomen met de crude oil, met de ruwe olie. En die van daaruit rechtstreeks de fabrieken ingaat. Ja, en, en de fabriek staat dan achter de bomen hier. Ja, achter de bomen, ja. ja. Met Johan Robison sta ik in Hoek. En dat ligt onder de rook van Douw. We kunnen het hier over de velden zien. We het complex liggen niet helemaal, maar wel een groot deel. Bent u geschrokken van de berichten? Ja, ik ben me rot geschrokken. Echt waar. Uh, ik woon hier nou 36 jaar, vlakbij Douw. En uh, ja, we zijn eigenlijk uh, min of meer... Als, als gemeenschap Hoek, eh, 3500, 3600 inwoners, helemaal eh, verweven met Douw. De meeste mensen werken ook bij Douw. Douw heeft hier een hele goede naam. Heeft een buitengewone goede naam. Is vandaar dat de mensen eigenlijk geen kwaad woord willen horen over Douw. U bent lid van de Partij voor Zeeland. U bent daar fractievoorzitter in de Provinciale Staten. Dus dit is een beetje een koude douche voor u? Ja, dat is voor mij een koude douche, absoluut. Maar denkt u dat dit tot zorg zal leiden hier in de buurt? Of denkt iedereen toch van, nou ja, we, we werken en wonen hier al zo lang. Het zal wel overwaaien. Ja, ik merk ook op, aan de reacties op internet. Dat uh, mensen, uh, ja, er, er zitten dan een paar reacties tussen van... Ja, er, er zal best wat aan de hand zijn. Maar dan vliegen er meteen vier bovenop en die zeggen, dat kan niet. Douw is absoluut veilig, heeft een voorbeeldfunctie. En wij willen dit soort, uh, dit soort opmerkingen niet horen. Dus ja, dat blijkt uit dat de, vooral de Zees Vlamingen zijn verschrikkelijk trots op dat bedrijf. Ja, ik ook. Natuurlijk uh, willen er ook geen kwaad over horen. Maar, dus dus de, justitie moet nog wel een zwaar gevecht aan... als ze ook inderdaad mensen hier overtuigen dat er iets mis is gegaan? Dat zal een hele moeilijke klus worden voor justitie... want dat neemt men nog zomaar niet aan hier. Nee. Dow wil niet inhoudelijk reageren op de beschuldigingen. Provincie Zeeland zegt dat het aantal ernstige incidenten bij het chemieconcern is, middels is afgenomen. Het is zes minuten voor negen. We luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan naar de cijfers die we u hebben beloofd. Ruim een half uur geleden hebben oliemaatschappij Shell... en de voedings- en zepereus Unilever hun jaarcijfers gepubliceerd. En dat zijn opnieuw miljardencijfers. Want uh, Shell en ook Unilever zijn twee top drie spelers... in de wereld van uh, olie en voeding. Bij ons in de studio, financieel redacteur André Meijnerma. André, even beginnend met Shell. Hoeveel hebben ze verdiend? Heel veel geld weer. Want uh, omgerekend uh, zo'n kleine 14 miljard euro... 18,6 miljard dollar, want de olieindustrie is een dollarindustrie. Dus dat is bijna twee keer zoveel als het jaar eerder. En daarbij moet je natuurlijk aantekenen dat 2009 was een heel slecht jaar voor Shell. Want toen kelderden ze door de economische recessie in een diep dal. Ze kwamen van heel hoog en vielen heel laag. En daar hebben ze zich nu weer keurig tegen af. Met als gevolg dus een hele sterk gestegen winst en omzet. Zo vertreffen ook de bruto verwachtingen... Uh, ze hebben profijt van de oplopende olieprijs. Ze stegen vraag naar uh, olie en dergelijke meer. Vooral het vierde laatste kwartaal was een sterk kwartaal. Ze hebben bijvoorbeeld de productiegroei uh, zien stijgen. Uh, ze hebben de kostenverlagingen met de 10% in het jaar weer terug te brengen. De olie- en gasproductie hebben ze 5% weten op te krikken... naar 3,3 miljoen vaten per dag. Ze hebben 25% meer vloeibaar gas verkocht. Uh, kortom, economie uit het dal. Grote vraag vanuit Azië en China. En daar profiteert Shell van. Dat zag je ook al bij de... De collega's zoals BP en ExxonMobil die ook al forse forse winststijging zien. En je noemde al even de olieprijs die stijgt. Die loopt nu ook op door de onrust in Egypte. Zegt Shell daar dan iets over? Nee, want bedoel, dit gaat ook over 2010, niet over 2011. Mm. Maar ze ook hebben ook geen verwachtingen gaat. uitgesproken? Nee, nee, daar zeggen ze ook helemaal niks over. En dat is ook bovendien erg uh, koffiedik kijken. wat gebeurt er in Egypte? Voor hetzelfde geld uh, komt alles daar tot rust. Voor hetzelfde geld explodeert dat daar. En dan zie je een klein beetje meegolven met die olieprijs. Naarmate het rustiger is, zeg maar een soort koninginnadagfeestje daar op, op dat plein. Dan zie je die als de olieprijs weer wil terugzakken, wordt het weer wat spannend. Zoals nu het geval is, dan zie je de olieprijs weer een klein beetje oplopen. Dan uh, Unilever, voedingsmiddelen en uh, zeepgigant. Kunnen we wel zeggen, hadden zij ook een goed jaar vorig jaar? Dat is ook een heel mooi jaar, de cijfers daar zijn ook beter dan verwacht. Sterke omzetgroei, met name in de opkomende markten, zeggen ze bij Unilever. Dat is echt de motor van de groei bij Unilever. Die markten als uh, Latijns-Amerika, Azië, China en dergelijke meer. Ze zeggen, we hebben in alle regio's hebben we groei geboekt. Hogere investeringen uh, in marketing en reclame. En dat werpt zijn vruchten af. Dat is ook de policy van de topman uh, Paul Polman daar. De uh, omzet voor 2010 komt uit op zo'n 44,3 miljard. Stijgt stijging van ja. ruim 11%. Ja. En de netto-winst komt uit op 4,6 miljard euro. En dat is een plus van zo'n 26%. Hadden ze geen last van? Um ja, Grondstofprijzen, stijgende grondstofprijzen. Steeds zijn het er ook weer geruchten over een voedselcrisis. Ja, Die prijzen stijgen. Ja, nou, dit hebben ze ook wel, wel degelijk last van. Er zijn twee zaken waar, te, waar Unilever tegenop moet boksen. Dat is uh, meer concurrentie, links en rechts in de wereld. En hogere kosten. En dan moet je dus denken aan hogere uh, voedselgrondstofprijzen. Ze ja. dus moeten dus scherp op de kosten letten. Want je kunt niet al die kosten, die stijgende prijzen... kun je doorrekenen aan de klant en de consument. Maar ze zeggen, we hebben wel degelijk last van... de nu weer stijgende prijzen van die uh, voedselgrondstoffen... als uh, granen, oliën, vetten, uh, melk thee, en dat soort dingen meer ja. en dat zet wat druk zeg maar, op de marges de winstmarges van Unilever ja, dus moeten ze meer verkopen maar dat uh, lukt ze dus Daar doen ze een stinkende best voor ja, ja. goed André Beijnuma had de cijfers van Shell en Unilever en die waren uh, heel mooi hartelijk dank André Alsjeblieft. de overnachting elke week één gast die blijft slapen maar